Luisteraarsjes, je luistert naar hallo radio voor de podcast van Donderdag 2 augustus 2018. En dit is de volgende van mijn veer. morgen vrijdag 3 augustus voor 59 jaar. Dat gaat mijn 60e levensjaar in. Jongen, jongen, dat ik dat nog mag meemaken. Reeds, Dan zou ik zeggen, alhoewel onvergonnen. Dave Imber en dan met Plug Play, weet je wel. Dus uh, dat is de tune. Ja, meestal uh, begonnen we er vroeger over mee, nu eindigen we daarmee. En we zijn vanaf vandaag hè, weer, gewoon weer mee begonnen. En dan gaan we de hoes omdraaien, weet je wel. Want uh, ja, je zit naar uh, de podcast van donderdag 2 augustus 2018. Ja, sinds 19. 1987 is dit een van de langste warme zomers. Nou, ik kan 1975 ook oh, nog dat was ook een hele warme zomer. Maar die van 1976 was wel trainer. Ik kan me herinneren, ik kan het niet zeggen, 1978, dat was een prachtige zomer. Was Vooral een mooi voorjaar. Want ik weet in dat jaar heb ik drie werkgevers gehad. Ja, ik kan het niet allemaal opnoemen. En uh, ja, kijk, ik heb toen drie bazen gehad in één jaar. En toen was ik vanaf mei, half mei dat jaar, of begin mei al, af de zeventig. Toen uh, ben ik uh, werkloos gebleven. En dan eh, juli ongeveer één maand weer bij een andere werkgever gewerkt. Uh, dat ging het nou niet goed. <laughs> Ik weet het niet tegen mijn werk, tenminste, ja, ik, ik, ben, ik ben nog geen kwaad rust, maar men wil mij niet meer na nou, een maand. Oké, okay, dus ik moet vertrekken is Dus vanaf juli, uh, augustus dus, tot oktober, heb ik helemaal geen ene flikker uitgevoerd, niet gewerkt. Ik heb nog nooit een uitkering gehad, ik heb altijd... Uh, de laatste drie maanden de salaris eh, 70%, 80% was op toen nog gelopen. Ik heb al drie maanden uitbetaald, dat dus over een half jaar zo, dus. dus ik heb nooit van de werkgever of die je die ze nog tegenwoordig ook mogen noemen, heb ik nog nooit van geprofiteerd. Nou, uh, Ja, ik weet niet wat het allemaal zo, -zo gegaan is, dus maar mijn eerste werkgever. 77, zo ja. bijna 41 jaar geleden, was ik 18 jaar. Bijna 19, Ik was wel 19 of zo. Nee, 18 hoor. 78 nou, kwam gewoon een uh, heel bijzonder en leuk jaar. Ik wel achteraf gezien, we denk ik, dat het steeds meer plezier dan met die 78. Een paar lezen nog. Echt wel Maar eh, ja. De periodes uit de tijd vinden we wel leuk, In 1984 vond ik wel wel. Leuk, 1984, ik wel uh, 86, ja, zo uit de tijd. Als ik er al terugdenk, denk ik eigenlijk best wel met plezier aan terug, ja. En toen had je ook die eens met de Greaser. Wat een wat een wat een af. Oeh, oeh, oeh. Ja, ze, ze ging dat echt gewoon. Ja, ik, ik zit een muziekje te zoeken, een heel bekend nummer. We kennen hem van Thin Lizzy, Whiskey on the Jar. Dat is de, de Ierse versie, of de Keltische versie, zo je wil. Richigan Ensemble met Whiskey in the Jar. Hier komt hij. <tied> Oh, met Whiskey in the Jar. Oké, okay, mensen. Dan weten we dat... ...dat eigenlijk wel keltje, een keltje... liedje is, hè? Dat wist ik niet. Ik dacht dat ze dat zelf... ...geschreven hadden bij Thin Lizzy. Maar goed, het was niet Thin Lizzy... ...maar Ritchie Ensemble. We dus zijn we toegekomen... ...aan de volgende, want ah, we gaan... Even, ...even wat muziek draaien... ...voordat we weer wat gaan vertellen. Dus this is zie me, met de miss. Sam the man. You could take it on the chin That you'd truly leave to see another Lifelong love from one night's stand. The man needed somewhere to go hiding He said he wasn't too proud of himself Not a villain, but you won't pull you off as not in view. The both were witnesses to a terrible crime. Light of a cool December night van gaafde stemmen dat die zangeren die deze mee met de notenlimp. Oh. Oh. Ja, ja, deze mee. Ja, ja, ja lekker. Ja. Uh. Uh. En toen, toen zegt ze: doe even normaal, joh. Wat ben je aan het doen, man? Had je handtuitje, broek, vuile, vieze, ik zie je ben, smeerpijp, Eus vuile, vieze, funzige, gording. wat denk je wel wie je bent, joh, hè? Ja, nou ja, goed, <laughs> <De> mensen, <laughs> je kan ervan denken wat je wil, maar ja, oké. Okay. We gaan eens kijken of we wat anders kunnen draaien, want het liedje duurt al heel En ik weet niet wat dit is. I Slim met de uh, Bonnie Swans version 2. Ah, die ken ik nog wel, ja. Een tijdje geleden hoor ja. hey <middels> Pushed the youngest in Swan swims a bunny hole Sister, sister, lend me your hand with hey-ho, everybody, ho Now we'll give you a house in Swan swims a bunny hole I'll give you never and no clown. Hey-he-ho, everybody, ho Lest you give me your hand to love Swan swims a bunny hole Safe, sometimes she sang, sometimes she swung. We ho, anybody ho, until she came to her mills then. Swan swims the bunny home. Miller's daughter dressed in red. We ve ho, anybody ho, she went for someone to make some bread. Swan swims the bunny home. I wish you'd. Prachtig nummer zeg je, jeetje, wat een prachtig nummer. Het nou, volgende, als je het als volgende nummer hoort, je wordt er gewoon week van. Je moet er bijna van janken. Je wordt er zo rustig van. Verliefd, bedroefd, alle emoties passen erin. Teleurgesteldheid, vreugde, liefde. Smart, of wat al, ach, hier is GM Quantana Camara met Sunset, de Celtic version. En dat is natuurlijk... Uh, Moeilijk als het schuifje niet open staat. Dus ik kan heel makkelijk opnieuw beginnen zonder dat het, uh, ik het liedje hoef te onderbreken, hoorbaar. Want ik hoor hem ook niet. Het schuifje stond uit. Ja, dat gebeurt ook. Het wordt live opgenomen. Dus het is uh, niet allemaal fake. Het is uh, geen live uitzending, maar wel live opgenomen. En het is de podcast opgenomen in de nacht van, uh, van donderdag op. Uh, uh, wat is het? Nee, nee, van woensdag op donderdag. Van woensdag 1 op donderdag 2 augustus. En uh, ja, de lokale tijd nu op dit moment, dan moet ik even op de klokje kijken, is uh, oei, alweer 9 minuten over 2 in de nacht van donderdag 2 augustus 2018. De vooravond van mijn 59 e geboortedag. Ik word morgen. 59, dan gaat mijn 60 ste levensjaar in. Ik ben niet jong meer. Ik ga een beetje naar de senioren, naar de oude van dagen. Ik zie de dood al op mijn kist zitten, grijzend. Van ik kom steeds dichterbij er. elke stap die aan haar. En dan zeg ik op mijn beurt, ja pik, moet je luisteren, <lacht> ook aan jou komt een eind, eikel. En dat begrijpt hij dan weer niet, hè? dan begint hij te janken en te jammeren. Nee, nou, een gegeven moment gaat ineens vandoor en ik denk zo, kijk, dat... daar heeft die klojo niet van terug, hè. <lacht> Jij ja, je zult misschien denken: wat loopt die man een beetje ja, een vreemde taal uit? Maar ik ben aan het vieren dat ik morgen jarig ben. Ik word morgen vijftig jaar. En ik kom nog steeds lekker klaar. En ik doe nog steeds wat ik wil. En ik ga nog steeds van Bill. Ja, als je alles zo weet, weten, dan moet je maar door mijn slaapkamer gluren. En ja, dan dus moet ik denk niet dat je veel ziet, want het is zo donker als de pest. Dus. Uh, Succes ermee, zou ik zo zeggen. Dat was wel een liedje. Je of uh, Quanta Camara. Met Sunset, de Keltische versie. Want er is ook een piano versie van die zal ik ook eens een keer zo laten horen. Hier is hij dan. Sunset. Mm -hmm. Sunset. Ah, oh. oh. ah. Sunset. Ah. Ja, zo is het. Ja, ja lekker ding. Ja, stoppelen. U luistert naar Aloha Radio NL, want Aloha Radio is er voor iedereen, wist u dat? Van links tot rechts, en van rechts en tot links. Maar we houden de boel gewoon lekker bij elkaar, hè? wat gezellig maken met z'n allen wat voor geloof, huidskleur of politieke overtuiging u ook heeft het maakt allemaal niet uit het zijn persoonlijke visies persoonlijke meningen en dat mag, tuurlijk we leven in een vrij land overigens <laughs> dat weet u toch wel kijk ik heb nog wat leuks voor jullie ik heb voor jullie een heel mooi liedje Oei, oei, oei! Wat is dat voor de story? Kijk, Wooden legs van. Nou, wat is dit, Alice? Ja, vast wel. Treading on before, breaking the thin clear snow, all oh, the spring not yet begun. Cold might and pine needles, covers our bare feet. Branches crept her face, thaws wound her. Doesn't we're here to She doesn't know when we hear her groan She doesn't know She is great your face Ja, ja. Zo, zegt Mr. Bean? Liedje gaat er met zijn huppen wie zo op die maat. Weet je. Ik zie dat helemaal voor je, Mr. Bean. Rolhartkensen <laughs> swinging on this music. Listen. Het is bijna afgelopen, ook nog. Ja, ja. En die wooden legs hebben we ook alweer gehad. Met het nummer Alice. <laughs> Oké okay, mensen, ik, uh, ik weet eigenlijk niet zoveel te vertellen. Ja, ik weet dat het, het weer een onwijs warm uh, is. Nou, dan valt het de laatste uh, paar dagen wel mee, moet ik zeggen. Dus, eh. Uh, de 10 Goals, met feest te feest. Je luistert naar Aloha Radio, van de podcast van donderdag 2 augustus 2018. En morgen, dit is de vooravond, of de, eh, de voorportaal, voor mijn 59e verjaardag op vrijdag 3 augustus. Ja, ja. En ik zal jullie vertellen: als ik zestig ben, dan haal ik de lul uit de broek en zo. you To ask you to stay The truth is I'm just happy To accommodate On a first day The planning in the chasing And is what I'm having For you it's yeah, so fun it Hot drinks of Coca-Cola I've been sure here in my base It's a long year It's a little bit like a little bit It's so, in I and a big deal I've been here for a long deze mee met de liedjes zo vaak. Ja, joh, nog zou Het heeft er niet goed dus, Sorry. ik kan me af en toe een beetje rare uitdrukken, maar goed. Ik ben in de omstandigheden dat ik ben aan de vooravond. 59 zin. Verjaardag. En dan, jaar, en dan. En dan de zes we naar Weet je wel. Ik oud worden. Nou, side, dan uh, gaan we weer, uh, in de weer dikke uh, En dan gaan we weer zien: nou, kwaaltje, hard kwaaltje, oh, nee. oh, Weet veel of je ziet Je, niet, je, niet, je niet zo lekker meer. Ik weet niet meer wie je bent zo. Helaas, oud is dat zonder dingen. gaan we doen. Die had die deze die ween, die we wel lekker op last op het gezicht, maar ik lul wel lekker gewoon Gewoon om jullie lekker te griepen. Zodat ze echt aan het baden vuren. Steenpaarsten, taagafval, punks, you are all Ja, you know. weet je, dat zou je niet zeggen. je zou allemaal, nou ja, hoe zal ik het zeggen? Ik weet het ook niet meer hoor. Je Even op, jongens, ik ga naar de kopte mei, hoe zou ah, ah, je ja, ja. Kijk, weet je wat het is? Het gaat niet alleen om de kattenpis. Maar deze mee, die blijft komen. Ik zeg, zo doe ik op, ik wil een ander liedje. Nou, welk liedje wil je dan? Oh, moet je even in de luister kijken, klootzak? Ja, ik doe het even lekker normaal, joh. Heb je wel eens een knal voor je harssens gehad? Dus, uh, nou ja, ik geef meestal er een terug. Want ik betaal altijd met gelijke munt. En zo is dat. Olivero uh, bij Larry, Met het liedje. Zero un sogno. Ja, het zal wel. Het zal wel. Ja. Ik, ik hoop toch zo zo'n op aard gesproken. Oké. Ja. Als we zo naar de technische kus kijken. Ja, oké. Okay. Tot ja, top. <laughs> is muziek, joh, gadverdamme, man. Wat is dat voor Olivero ben niet met Kero en Zeg, en ook. Wat is dat voor kut muziek, man. Weg ermee. Weg ermee, man. Dat is toch geen muziek, man. Wat okay. is dat voor een muziek, joh? Ga toch weg, joh. Eikel. Wat een je bent. Maar, oké, okay, goed. Genoeg, genoeg, uh, genoeg. Uh, we hebben het er niet meer over, oké. Okay. Het zal je vergeven. Het volgende nummer. Foxapets. Met P.F.M. Yeah. Yo. Yo. Kijk zijn. Kijk dat Kijk zijn. Kijk een beetje bang, weet je, dat er geesten in huis eh, rond waren. Door vertrekken. Gadverdamme, zat er ineens een geest voor mijn poren. Ik zeg, wat moet je, klootzak? de niet erop, godverdomme. En wat zegt die geest? Hou je even bedaard, hè? Ik zei, je moet je op het kop halen, En dan opgerot. En hij zegt, oh, dat had je toch ook anders kunnen zeggen? Ik zeg, nee, er niet erop. En op een gegeven moment schrok zo hevig, hij, hij vervloog gewoon. En ik vond dat fantastisch hoe die uit elkaar spatten, die klootzakken, zo leren de hond. De hond? Welke hond? Oh, the duller the duller the duller the Ja luisteraars, het dus de volgende nummer is van C.G. Rogers met de Visitor... jullie daarvan vinden, maar ik vind het geen ruk om, weet je? <laughs> ik vind echt geen ruk om, maar niet. Ah. Maar dat is een kwestie van smaak, hè? Radio. dat klinkt naar meer. Het is uh, donderdag 2 augustus 2018. De podcast. En jullie kunnen daar zo lang, jullie. Dat willen. En weet je wat het is? We hebben nog veel meer muziek voor jullie. Ja, ik weet niet zo wel een onderwerp, weet je, bedoel, het is uh, nu donderdagochtend. De klok van nou, eh, elf over half drie in de ochtend. Zo man, ik weet niet hoe lang ik bezig ben. Ik geloof dat ik de uur al gepasseerd ben. Maar we gaan gewoon lekker door met muziek. Ja, want dat is onze passie bij Aloha Radio Muziek. Soms een beetje humor. Ja, soms uh, is Jacco erbij. Ja, die is er nu uh, op één rondje want die moet werken morgen. Dan heb ik nog een uh, verrassing voor jullie. Free Events Orchestra met... Earliest lullaby, now a minute. Free uh, Events Orchestra met uh, Earth Lullaby Oké okay. Ja, ik heb in de tussentijd dat muziekje uh, afspeelde Heb ik net uh, mezelf een, een bak koffie getrokteerd, weet je wel En ik denk, ja jongens hè. Ja, pff, lekker bakkie ja. Ik heb toch vakantie, dus ik hoef morgen te werken Drie weken is er aan, jongens Heerlijk Lekker even genieten en dan ga ik lekker doen waar ik zin in heb. En dat is dit. <laughs> Podcast. Op uh, Lauwe Radio. Voor jou, nou, volgende keer hoop ik dat Jacco erbij is. En uh, ja, weet je, ik, uh, ik ga eens een volgende met draaien. Dus kijken, wat hebben we allemaal in huis allemaal. Eens even kijken hoor. Waarvan... Ja. Hmm. Oké. Okay. Ors Vins met Celtic Dragon. Vinden jullie dat wat? Nou, dat moet je zelf maar beoordelen. Luister maar. Ja, dat was uh, Orvin's met Celtic Dragon een instrumentaal. Nummer. Ja, ik weet niet wat het andere is. Ik weet niet eens of ik hem wel gedraaid heb. Uh, volgens mij wel. Ja, nee. Oké, okay, dus die gaan we niet doen. Goed, ja, we zijn alweer nou een Poosje verder nu. Via de podcast van Aloha Radio. En zo is dat. Je kan uh, altijd luisteren wanneer je zin hebt. We gaan alles bewaren vanaf juli uh, Gaan we alles gewoon op de site uh, laten staan. Ja, ik weet niet uh, wat er allemaal aan de hand is met de politiek of zo. Ik weet wel dat er twee Friese meisjes vermist waren. Die schijnen weer teruggevonden te, te zijn. Heb ik vernomen ja, of dat allemaal klopt? Ik weet het allemaal niet, maar ik, ik heb het zo, uh, zo opgevangen, zo hier en daar. Maar uh, oké, okay, uh, ik hoop dat het goed is met de meisjes als ze we weer terecht zijn. En uh, ja, goed. We gaan nog één liedje draaien, lieve mensen. En dat is. En dat is. En dat is. Alles in. De Barney Swans, versie 1. Nou, je hebt er net versie 2 gehoord. En nu gaan jullie versie 1 horen. En het is uh, het laatste liedje van deze podcast voor uh, donderdag 2 augustus 2018. Lieve mensen, morgen ben ik jaar achter in augustus. Dan word ik 59. En dan uh, betreed ik mijn 60e levensjaar. Tot volgende week. Bye bye. Dag, dag, dag, dag, dag. Dag. in ho, bunny, oh, how swan swims so bunny ja ja ook daar zou oh ja. Ja. Ja, ja ja, oh de naam, oh ja, oh dan allemaal oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Sorry. Tot de volgende keer. Geniet lekker van het liedje. En tot volgende week. oh ho, hoi. Hoi, ho. Bless you, give me your hand to love. Swan swim, so bunny e home. Sometimes she sank, sometimes she swam. We pay ho hell, bunny ho Until she came to her miller's den. Swan swim, so bunny e home. The miller stood dressed in rain. We pay he ho bunny ho She went for some. Take some bread, swan swims a bunny home. Oh. Maar rechter sta je vervolgens. Ja, de, mensen, ik moet wel even waarschuwen. Ik ben al een tijdje. Al aan het opnemen. Ik weet niet eens hoeveel minuten. We, uh, we zijn toch. We zijn toch aan het opnemen, of niet? Oh ja, we zijn wel aan het opnemen. <laughs> ik schrok me al, Rochel. Nee, dat is een andere computer. Deze computer. Ik heb een muziekcomputer. Waar ook het uh, microfoongeluid erheen gaat. En die gaat naar de opnamecomputer, zeg maar. Zijn laptop is voor de muziek en de spraak. Er zit ook een mengtafel aan, verbonden. En de laptop is weer verbonden aan de PC. Allebei Windows 10. Ja. En een per mengtafel met een blap. Zes kanalen. En uh, ja, ik heb de condensatormicrofoon uh, een aantal weken... Uh, geleden verwijderd. en Ik heb gewoon een dynamische microfoon erop geplaatst en het werkt perfect mag ik wel zeggen. Mijn stem die ging gewoon sexy en uh, ja, ik heb toch wel, dacht ik een hele interessante stem. Mm -hmm. Dames. <laughs> hmm, wat dacht je daarvan? Hé, hmm? hey, uh, kun je het eten ofzo? Of ja, dan gaan we gaan lekker naar uh, een goede film of zo. Weet je. En dan gaan we naar een restaurant, gaan we lekker iets luchtigs uh, eten. En dan. En dan. gaan we naar mijn hotelkamer. En dan. als we de deur achter ons sluiten, dan kus ik in je nek. En dan kus je heel langzaam naar beneden. En dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan. Maar het gaat best op de zenuwen werken, mensen. Duddeldrum. Uh, Foliada de Berscu Of zoiets. Het lijkt wel Italiaans. Hoe. Wat een kut nummer, zeg. Jezus, minan. <laughs> dat is toch geen muziek, man. Pleur op met die tering, zo. Uit, zo, weg mij. Dat is toch geen muziek, man. Hier is Jigger. Stukken beter. Hij ze is zo maar. De voetjes van de vloer. Hop zeker, hopzaka, hop z'ke kee, hoppakka, links, naar rechts. van links, naar rechts. rechts naar links. Nee, nee. En op en neer. Ja, ja, ja. hop Goed zo. Ja, goed zo. Hoppa. Ja, een hoogte beentje. Oké, okay, ja, ja, dat klinkt er meer inderdaad. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Goed gezien, jongen. Ja, heel goed gezien. Ja, ja, ja. ja oké, okay, goed. En nu gaan we een leuk liedje draaien, dames en heren. En die is aangevraagd door uh, Truus de Mier. Uh, Truus de Mier, nee, toch niet weer dit nu, muziekje. Hè? Nee, die hebben we net al gehad. Ja, je mag het niet uitzoeken hoor. Kijk maar op internet, kun je zien. Nee, die hebben we ook al gehad, toch? Ja, nee, we gaan niet als hetzelfde uh, het draaien. Hè? We hebben al één liedje hetzelfde gedraaid, maar dat was deel 2. En toen gingen we met deel 1 aan de net. Oké. Okay. General Union, oké. Okay. Phantom of Delight. Hé, hey, dat klinkt heel heel interessant, vindt u niet? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. la la la ya la la la la ya la la la la la la la la la la la la la Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, vieze leke show doe je leke al, leke Wat doe je hier? Je verstoorde show, ja, leke leke leke Scheer je weg, weggeschoren U verstoren dit prachtige lied She shone right nummer, was unknown to me no traces did she leave before the flower from her hair rose blue and sky and say i looked and looked until my thoughts were lost in sea and foam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 De stem van Debbie Harry hebben van Blondie vroeger, weet je wel, jaren 70 en 80. Daar heeft ze een beetje de stem van. General Union met Phantom of Delight. Het volgende nummer. Ja, het is wel later. Het is hier tijdens de opname drie minuten over drie. Donderdagochtend, 2 augustus 2018. En morgen. Ja, morgen. Ik zit aan de vooravond van mijn 59e verjaardag. En dat moet gevierd worden. Foxapad met Sex sit Up. Yeah!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 Gewoon neuken. Oh, schokkel. Ik was op een butje koffie wou drinken. Nou, kom op, Maat. Mijn naar boven. <laughs> Pet met Sex It Up. En nu is Take MS met Treble Sound. Fantastisch, nummer. Je kan het ook leuk mixen. Weet je. Dat gaat zo. Ja, niet helemaal, niet helemaal, maar het klinkt lekker. Geniet verder. Stoor je niet aan mij. Met de triple sound op de achtergrond hoor je prachtige muziek, butterfly tea, Asian tea, dames en Bedankt voor het luisteren. Dit programma is niet geschikt voor jeugdige luisteraarsjes onder de 16 jaar. En verder wens ik u nog een fijne dag, avond, nacht of ochtend toe. Berg slaap ze, afijn. doe lekker je ding maar doe het ook tot de volgende podcast luisteraars. dit was de podcast van donderdag 2 augustus 2018 met DJ Aap op Aloha Radio luisteraars. tot horens Lees niks via de podcast van Aloha Radio.